Eefje kunnen met het NOS Journaal. Inwonersland blijkt uit het onderzoek de brede welvaartsindicator. Daarbij is gekeken naar inkomens, maar ook naar zaken als gezondheid, veiligheid en woongenot. Het gebied rond de Drentse hoofdstad Assen scoort op al die punten beter dan het Nederlandse gemiddelde. In de grote steden in de Randstad zijn de mensen een stuk minder tevreden. Ze voelen zich vaker onveilig en zijn relatief vaak ontevreden over hun woonsituatie. De zussen en ex-vriendin van topcrimineel Willem Holleder... dreigen af te haken als getuige in het proces tegen hem. Dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant willen de vrouwen betere beveiliging. Tot die tijd zouden ze geen verklaringen meer willen afleggen. De vrouwen zijn bang dat Holleder wraak neemt. Een deel van de documenten over de moord op John F. Kennedy in 1963... blijft voorlopig geheim. President Trump heeft dat besloten, vooral op verzoek van de FBI en de CIA. Die willen eerst weten of er risico's kleven aan het openbaar maken van alle informatie over de moord. Zo'n 2800 JFK-documenten zijn wel vrijgegeven. Het lichaam van Anne Faber lag eerst op een andere plek verborgen. Dat schrijft het AD. De krant baseert zich op bronnen rond het onderzoek. Verdachte Michael P. zou het lichaam later verplaatst hebben naar het natuurgebied in Zeewolde... waar Anne Faber gevonden werd... Het AD schrijft verder dat Michael P. die bewuste avond mogelijk op inbrekerspad was... en zou hebben rondgereden op een gestolen scooter. De Australische vicepremier Barnaby Joyce had niet gekozen mogen worden. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Joyce heeft een Australisch en Nieuw-Zeelands paspoort... en dan mag je volgens de wet in Australië geen openbare functie bekleden. Door de uitspraak verliest de Australische regering zijn meerderheid van één zetel... Er komt een tussentijdse verkiezing. Joyce wil daaraan meedoen. Hij heeft zijn Nieuw-Zeelandse nationaliteit opgegeven. Het weer. De dag begint wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Overdag is er ook ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Het weekend wordt wisselvallig en kouder, zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Africa Ves que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Jiwa. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh. Parece Liman, y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo compensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu juego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 Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, de despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desfundarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Cielo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito suave sabecito lo voy pegando poquito con ese niño poquito. está mi loca Lugares favoritos. favorito mi favorito pasito a pasito suave sabecito lo voy pegando poquito a poquito All that we have my house sits before us, shattered into us. In your diary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 just wanna. Fly together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 As long as it is there Unbelievable You're unbelievable unbelievable <laughs> Unbelievable.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 Lach ze hier in mijn armen Wat is ze mooi Wat staat de tijd haar goed Ik knip in mijn ogen en zie hoe ze steeds weer een beetje veranderd is Maar hoe groot ze ook mag zijn In mijn ogen blijft ze altijd klein En zo. je grote dag